Hoe lang loop je dan over, naar de Da Costa Kade? 10 minuten, kwartiertje. 10 minuten? Ja, natuurlijk. Vind je dat snel? Ik snel. Zolang ik het nog kan. Hoe, hoe, hoe loop je dan? Leidse straat, plein. En dan doe je yoga? Nee, ben je gek. Wanneer dan?